En het wel met het NW-journaal.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 De Pakistanse Taliban hebben een bestand afgekondigd van één maand. De moslim willen in die periode het vredesgesprek... met de Pakistanse regering een kans geven, zei een woordvoerder. De twee partijen spraken al eerder met elkaar zonder concreet resultaat. Of Pakistan voelt voor nieuwe onderhandelingen is niet duidelijk. De Pakistanse luchtmacht heeft de afgelopen dagen... uitvalsbasis van de Taliban aangevallen in het noordwesten van het land. Of de moslim daardoor zijn verzwakt is niet duidelijk. De Pakistanse Taliban proberen al jaren de regering omver te werpen en bij die aanvallen zouden tienduizenden mensen om het leven zijn gekomen. Een militaire rechter in Libanon wil de beroemde Libanese zanger Fadel Shaker bij verstek ter dood veroordelen. Shaker en 52 anderen zijn aangeklaagd voor moord op militairen en burgers tijdens gevechten in het zuiden van Libanon afgelopen juli. Dat melden Arabische media. Shaker was een van de geliefste zangers in de Arabische wereld tot hij een paar jaar geleden radicaliseerde. Volgens hem is nu muziek in de islam verboden. Hij sloot zich aan bij een radicale beweging die tegen het Syrië.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 Celebrate and have a good time Celebration We go celebrate and have a good time It's time to come together It's up to you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 Hé, hey, daar ken ik ook een andere plaats van. Ja, die gaan we misschien zometeen ook nog even draaien. Maar eerst deze... dat dit de condoneering is. Nee, je, je, nee, blijf je verrassen. hè? klinkt even heel anders. You're in my house. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. En de digitale kijker gaat naar kanaal 40. Is zie je de Break Machine en Street Dance.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 Even kijken hoor. Oh, ja, ja, ja, ja. Die ken ik. Hier is Santana in Holland.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 For the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 Dit is ook weer zo'n mooie. Ken je deze nog? Hier is Robin Beck. En voor de very first time... Dan lekkere muziek. Luister je zeker naar CFM Salvoorts. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week. En niet alleen op de radio, hè? Nee. Kijk ook eens op www.zfm-live.nl. www.zfm-live.nl. En dan kan je live meekijken in de studio. En tegelijkertijd natuurlijk luisteren naar het geluid van CFM. Van de haren, blauwe ogen.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 Ja, je weet wel van wie voor wie met deze draaien. Jazeker! Jazeker! Favorit voor Sappie. Volgens mij sappi, mondhygiëniste. Die doet nog meer pijn dan gewoon een tandhoog. Oeh, is ja, het zo ja. gemeen. Nou, pijnvol, pijnlijk is het wel. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, zojuist het gedicht van de week erachteraan. Peter de Koning. En het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. En het klinkt nog beter. Uh, ja, het klinkt heel beter. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Nou, ik ga eens even <lacht> kijken of we wat uh, muziek uh, nog in huis hebben. Hier is John Anderson en Surrender.